Manik Zampersen met het NOS-journaal. Oekraïne is woedend op Iran omdat het land drones zou leveren aan Rusland. Kiev heeft daarom de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken. Oekraïne zegt zes Iraanse drones te hebben neergehaald. De regering in Teheran spreekt tegen dat de drones aan Rusland zijn geleverd... en zegt neutraal te zijn in de oorlog. In New York is de Dow Jones index op het laagste niveau geëindigd in bijna twee jaar. Beleggers zijn bang voor een recessie en oplopende inflatie, onder meer als gevolg van de recente renteverhogingen. Ook de Europese beurzen eindigden gisteren in het rood. In Amsterdam was Shell de grootste verliezer. In Oeganda heeft de uitbraak van Ebola tot nu toe aan zeker elf mensen het leven gekost. Ook zijn er nog elf andere besmettingen bekend.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 Ze verloren de wedstrijd in drie sets. Federer kreeg staande ovaties van het publiek en was na afloop emotioneel. 41-jarige Zwitser stopt vanwege langdurig blessureleed. Biorenster Demi Vollering is niet van start gegaan in de wegwedstrijd op het WK in Australië. Ze is positief getest op corona. De Nederlandse ploeg bestaat nu nog uit zes rensters... onder wie de kopvrouwen Annemieke van Vleuten en Marianne Vos... De finish van de wegwedstrijd is rond 9 uur Nederlandse tijd. Het weer bewolkt en op veel plekken regen bij een graad of 11. Ook overdag veel regen. Vanaf het eind van de middag wordt het vanuit het noorden droog. Het wordt overdag een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Sweetheart, listen. I know the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 Het kost dus, zie me sana Oh, gebruik me Stel meteen en dat je stieke nog een beetje oh. van mij. Gebruik me Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen are still in the street outside your window You're keeping secrets on your pillow Let me inside, no cause for a long I promise tonight not to Do no harm, I promise you, baby Ja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 You persisted, baby You lost with